De toetreding is onderdeel van het Russisch-Amerikaanse plan om de chemische wapenvoorraden van Syrië onder internationaal toezicht te stellen. Gisteren werd tussen Washington en Moskou een akkoord bereikt over een tijdschema. Het weer opklaringen, maar aan zee kan nog een bui vallen. Overdag is het lange tijd droog, met eerst ook nog wat zon. Vanmiddag raakt het bewolkt en later volgt de regen. Middagtemperatuur vandaag 16 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Goedemorgen. Of, of ja, misschien is het nog wel een uh, goede nacht voor je eigenlijk. In ieder geval, ik ben blij dat je er bent. En uh, je kan me direct ook helpen door te bellen. 0800-1121, dat zei Frank net ook al. En ik wil met uh, jou gaan praten over windmolens. Ik wil jouw mening daarover horen. Want ons land staat er vol mee. Hè? Toch winderig landje Nederland. En uh, er zijn er weer een, heel, een heleboel bijgekomen. Prinses Beatrix opende deze week namelijk een gigantisch windmolenpark in Zeewolde. En dat park moet ongeveer 88.000 huishoudens van stroom voorzien. Want ja, uh, we kunnen niet zonder stroom. Hè. Als, je, als de olie straks op is. Ja, dan moeten er toch middelen komen. om jouw radio een beetje draaiende te houden. Want anders uh, moet je het zonder me doen. Um, en dat, dat kan bijvoorbeeld met, met duurzame energie. Bijvoorbeeld zonne-energie, schaliegas of, of met windmolens dus. Daarom hebben wij de stelling vandaag... het is goed dat er meer windmolens bijkomen in Nederland. Daar, daarover kan je bellen. 0800-1121 is een gratis nummer. Het is goed dat er meer windmolens bijkomen in Nederland. Ik wil jouw mening graag weten. Frank, um, zou jij blij zijn met de windmolen in je achtertuin? Ja, Nee. Nee, nee, maar ja, nee, nee. Ja, terwijl ik wel heel erg voor alternatieve uh, of, of voor groene stroomvoorzieningen ben, zoals dit. En zonne-energie. En, maar ik zou het niet helemaal. Ja, ik, maar het maakt heel veel lawaai, toch? Ja, het maakt heel veel lawaai. Ja. Ja. Nu, jij, jij woont in Amsterdam, dus zo'n ja, beetje gek zijn. Ja, op de wallen, zijn. dus ik kan ook best wel veel lawaai uh, hebben. Maar ook inderdaad als ze in één keer voor mijn deur zo'n grote paal zou staan. Ja, en het, je hebt mazzel dat ze binnen, uh, binnen het centrum van Amsterdam... mogen ze niet hoger bouwen of zo dan een bepaald limiet. En dan is zo'n windmolen vaak al te hoog. Hè? Nee, maar ik, ik zou het niet in mijn tuin willen hebben. En, um, oké, okay. maar wat vind je überhaupt van windmolens? Ja, ik weet het niet zo. Ik vind het, uh, nou wat ik al zei, ik vind het goed dat deze uh, methodes er zijn. Um, en ik begrijp ook niet zo heel goed, behalve als het over geluid gaat dat het irritant kan zijn. Maar sommige mensen zeggen ook dat het horizonvervuiling is. Mm -hmm. Ik vind ja, weet je hoeveel lelijke gebouwen er gebouwd worden? Dat vind <laughs> ja. ik ook horizonvervuiling. En, uh, dus dat vind ik, ik vind het goed dat ze er zijn, maar ik begrijp ook wel. Volgens mij is het gewoon heel persoonlijk of je er zelf direct last van hebt. Wij hebben er geen last van. nee. Dus voor mij mogen ze er honderdduizend neerzetten door het land. Ik heb er niet heel veel last van. Nee, maar nou, mijn vader is boer, zoals je weet. Uh, en hij uh, kent wat mensen die zo'n windturbine of zo'n windmolen... in hun land hebben gezet. En hoe is dat? Nou, uh, zij kunnen er dus echt hun bedrijf wel uh, tien jaar... Uh, op, uh, op één jaar dat, uh, dat zo'n ding ronddraait echt? laten draaien. Het levert echt heel veel stroom op. Uh, en vaak verkopen ze dat dan weer aan uh, energiemaatschappijen. Maar ja, je hoort wel altijd... Oh, dat meer. Ja, echt zo'n grote... Zo zo maar waar grote... is mee te vergelijken qua geluid? Ja, oef. Een soort vliegtuig wat dan voorbij snel. Voorbij ik denk dat het een beetje is als, uh, alsof je, als je je hoofd in, uh, in de droger stopt. Oh ja, ik weet exact hoe dat klinkt. Ja, precies. Ja, maar inderdaad, je bedoelt dat ronddraaien gewoon, ja. dus dat. Ja, dat inderdaad. Nou, ik, uh, ik vraag mij dus af wat jij vindt uh, van al die windmolens die erbij komen. We gaan de markt op om te vragen of mensen eigenlijk wel zo blij zijn met al die nieuwe windmolens. Ja, dat vind ik fantastisch. Ja, serieus. Ik vind Romeo beter. Ik vind het ook eigenlijk het, het nieuwe... Uh... Hoe noem je dat? Het nieuwe. Volgens de oude molens in Nederland. Nu gaan de nieuwe windmolens. Ik vind het ja Ik vind het trots op te zijn. Um, eigenlijk wel, want ik vind dat we toch veel meer moeten doen met de natuur, dingen die we kunnen gebruiken. En ik vind ook bijvoorbeeld hier in Hilversum dat er veel te weinig gedaan wordt met zonnepanelenplaatsen. Ik vind het nogal lelijk. Ik weet ook niet of het de oplossing is. In Nederland vol met windmolens. Ja, ik vind het goed. Alleen hoop ik dat ik er zelf niet bij woont. Maar nou is het wel zo dat natuurlijk als je uh, in, in een polder waar weinig mensen wonen, dan valt het mee. Ik weet niet of het een oplossing is, windmolens. Of het genoeg uh, oplevert. Maar Je zal er maar wonen. En dan uh, kijk je naar honderd uh, uh, van die molens, weet je, de hele dag. Dat is toch vervelend. En wij gaan vaak op vakantie. En die komen je door Frankrijk, waar ze ook staan, of in België. Thuisstand. De Ik denk een hartstikke mooie natuur. En dan staan er honderden van die op zo'n berg, weet je wel. Vol inzetten op meer groene energie. Dus windmolens, zonnepanelen, dat soort dingen. Nou ja, wat vind jij van de stelling? Het is goed dat er meer windmolens bijkomen in Nederland. Roel, die heeft erover gebeld. Roel, goeiemorgen. Goedemorgen. goedemorgen. Wat Ik vind vindt... dat Nederlanders grote hauweren zijn. Die ja. gebruiken wat veel energie. Mm -hmm. En we moeten een oplossing zoeken voor vervuilende energieopwekkers... zoals kolencentrales. ja. En ik vind daarom dat al dat gouden hoer, dat zonnepanelen lelijk zijn en windmolens lastig. Het bekende Nederlandse gouden hoer waar we mee behebt zijn. De Nederlanders zijn gigantische hoeren. Wij mapperen over deze regering en wij hebben hem zelf gekozen. Ja, en dat dus, jij bent voor, hoor Nederlanders zijn grote houden hoeren. Ja, maar Roel, zou jij er eentje in je achtertuin willen? Absoluut. Absoluut? Absoluut, ja, ja. Jij, jij bent ook echt van het niet lullen maar poetsen. Dus als je ervoor bent, dan moet je ook niet zeiken als, uh, als er zo'n. Uh, oh, nou, ja, de en de oer van de Nederlanders overal over. Het is toch een verschrikking. Ja, nou ik, uh, ik, ik snap je punt, uh, Roel. Uh, bedankt voor het bellen. Ja, oké. Okay. Goedemorgen. Ik, uh, ik ga eventjes uh, naar, uh, naar nog iemand uh, die heeft geweld. Henk, goedemorgen. Hallo, hè? Uh, ik ben het niet met die, met die man, hè? Dat is ja? niet goed te horen. Mhm. Mm nou, die, die man die zegt uh, dat, dat alle, alle Nederlanders uh, geouden hoeren en zo. Ik snap het wel een beetje, maar... Kijk, alle Nederlanders hebben een mening over dingen. En dat, dat, daar, daar gaat het om. Als iedereen een mening over iets heeft mm -hmm. En dan, dan raakt uit het de, uit de verband. En dan krijg je een discussie en zo. Maar ik ben wel voor, het, voor, voor de... Um, voor windmolens. Ja, precies. En... en uh, mijn opa, hè, die heeft ook uh, een soort van en zo, en hij heeft het zwem. En hij was kapot gegaan in de, ja, weet ik veel, hij had ooit een keer verteld. Mm -hmm. Maar, ehm, vader ooit hadden ooit zo'n oude, zeg maar. Ja. Yeah. Uh, uh, voor de mail. Voor de en, ehm, uh, ja, de liefde dan zeg maar op een oude, oude westelijke uh, manier, zeg maar. Mm -hmm. En op een gegeven moment kwam toen we, er toen we een bedrijf naar, naar mijn opa toe en die zei van dat, het, dat het ook uh, met een windmolen ook ja. zou kunnen. En ik leef inderdaad veel meer geld voor mijn opa. Oké, okay, kijk, dat is mooi. En, uh, Henk, ik ga je even onderbreken, want de lijn is niet zo goed. Het, het lijkt een beetje alsof je naast een windmolen staat. Uh, maar uh, jouw punt is uh, duidelijk. Uh, dankjewel, Henk, voor het bellen. Mag ik, mag ik nog één dingetje zeggen? Ja, één klein dingetje. Kan je tegen Frank zeggen dat hij meer over meer en zo moet praten over over NSA en zo? En dat is veel interessanter dan die boekjes, uh, wat hij praat. Oké, okay, ik, uh, ik zal het aan hem doorgeven. Hij uh, loopt nog rond uh, bij ons in de studio, dus uh, hij heeft dit gehoord. Dankjewel. Oké. Okay. En uh, nog even naar uh, een, uh, een laatste zie ik. Uh, William, jij, uh, uh, jij hebt ook een mening over de stelling. Uh, namelijk, ja, heb, uh, het is goed dat heb, er meer windmolens uh, bij komen. Wat vind je ervan? Ja, natuurlijk. Maar wel gereguleerd dat je het niet bij een ander voor deur zet... of in zijn omgeving niet er gek van wordt. Mm -hmm. Bovendien is mijn vraag nog of die dingen nog uh, ja, minder geluidsstoornend uh, kunnen worden. Maar op een plek, dat uh, groot windmolenpark hier en daar... Okay. Uh, zoals dat voor de kust gebeurt, en alle vormen van energie... Die we gratis krijgen vanuit de natuur. En mm -hmm. schoon... en niet dat gedonde met schaliegas. waar die gek van Kamp nou weer mee loopt te leuren. Ja. Wat hij het in zijn eigen vaderland doet, Twente, waar hij vandaan komt. De achterhoek gaat hij daar maar boren. Ja, jij zegt, maar minister dan... Kamp, uh, uh, geen schaliegas, wel windmolens. Ja, uh, ik, ik, die, die VVD, dat is een stelletje, jongens. Dan word je echt ziek <laughs> van die keel die je daar straks aan de lijn had... Dat is voor mij een super VVD, wat ik zo hoorde. Die ja. zat jullie af te kraken, nee. Weg met die mensen. Met schaliegas, uh, dat moeten we niet hebben. Precies, hè? Uh, en andere vormen van dus genoeg te doen. Met warmtepompen ook enzovoorts. En, ja, groene stroom. Nou, lijkt me duidelijk, uh, William. Uh, dankjewel voor het bellen. Met subsidie, met subsidie dus uh, zonnepanelen overal waar het kan. Mm -hmm. uh, en ook op grote gebouwen. Van tevoren, als een uh, gebouw klaar komt, uh, meteen een dak erop. Dat is, uh, dat, maar, ja, dat is uh, je hebt er uh, duidelijk over nagedacht, hoor ik. Ja, nou ja, ik, ik ben bewust burger. Ik ben gelukkig nog niet dement. En ik stem ook niet op die partijen in Nederland verzieken en die onze kosten jagen. Mm -hmm. en, uh, schaam, maar in ieder geval, jou, jouw punt is zo, windmolens zijn nodig, ja, maar uh, niet ja, zomaar in iedereen achtertuin. Maar ook met die rivieren bijvoorbeeld en die opvang van wateroverlast, als komt dat weer. Hè? Dan komt mm -hmm. er weer een hoop water hier naartoe. Nou, wat je om een stuur te zetten waardoor je stroom opwekt. Ja, dat uh, uh, allemaal goede middelen. Uh, dankjewel uh, voor het bellen, William. De jeugd met de ouderen samen voor een goed land zonder de VVT en de Partij van de Arbeid. Laat ze maar een Toontje Lager zingen met schaligas. Lijkt, uh, lijkt me duidelijk. Uh, <laughs> Straks uh, moet die JSF ook nog op uh, groene stroom vliegen of zo. <laughs> <laughs> nou, dat, uh, dat zou misschien wat kosten schelen. Maar uh, dat is een discussie... Ja, dat is het voor die staat, want dan drukken ze dat rot ding er doorheen. Mhm. Mm maar dat is een discussie voor een andere keer, want we hebben het uh, over windmolens. Dankjewel, ja. uh, William. We gaan uh, naar een plaat en ik wil jouw mailing uh, uh, nog steeds uh, blijven horen. Uh, lekker blijven luisteren. 0800 1121. Wat vind jij? Het is goed dat er meer windmolens bij komen in uh, Nederland. Daar uh, praat ik met jou uh, verder. Naar Bob Sinclair. Bob Sinclair en uh, Gary Pine, en die zongen uh, samen Love Generation. En dat moet je een beetje zien als die Bob Sinclair is een hele hippe DJ. lang haar, uh, draagt vaak geen shirt, als je het in ieder geval googelt. Voor, uh, voor de vrouwen, nou, ook niet, uh, niet, niet geen lelijke man. En Gary Pine is dan uh, weer echt zo'n zo reggae-zanger. En dan combineer je dat, en dan krijg je dit... Het is goed dat er meer windmolens bijkomen in Nederland. Ik wil uh, dat uh, van jou weten of je het daarmee eens bent. 0800 1121. Daar kan je gratis naar bellen. Krijg je mij aan uh, de telefoon? Dat is leuk. Het is goed dat er meer windmolens bijkomen in Nederland. Ben jij voor, ben jij tegen? Um, ja, vind je dat duurzame energie de oplossing is? Uh, als de olie op is, of vind je het misschien lawaaiige uitzicht vervuilers? 0800. 1121. Ik heb dat uh, ook eventjes uh, gevraagd aan uh, on, de, de, de verslaggevers van BNN University. En in de trein uh, hier naartoe hadden ze het erover. Kedeng, kedeng, kedeng, kedeng, kedeng. Oeh, BNN University. Okay, Ontspoort. Oké, windmolens. Ik vind het dus een ontzettend goed idee, want nou ja, A, ah, het is een, echt een typisch Nederlands exportproduct. Vroeger hadden we de gewone windmolens, weet je wel, waar, waar molenaars meel in maakten. En nu hebben we de windmolens. En het is echt, ah, serieus, als je door heel Nederland rijdt, je ziet ze overal. Het is echt iets typisch Nederlands geworden. Dat is ook gelijk het, het allergrootste probleem. Want die dingen oh. zijn natuurlijk ontzettend lelijk. Ik stel me voor, er komt een toerist, komt iemand uit Frankrijk, die komt voor de rust, komt hij naar Nederland. Kom je door de weilanden rijden windmolens, windmolens. Je ziet geen tulpen meer. Je ziet windmolens. Maar Word je daar nou onrustig van dan? Ik vind het vreselijk. <laughs> ja. Er zijn van die lelijke witte torens midden in het weiland. Ja, maar de lelijkheid is toch niet het enige dat telt? Want het is wel echt... Het, het gebruikt of het maakt energie van iets dat er altijd is. Namelijk wind. En nou, in, in Nederland waait het altijd. Tenminste, als ik op de fiets zit. Ik heb nog nooit meegemaakt dat ik geen wind tegen had. Dus we hebben altijd wind. Maar die energie is wel ontzettend duur. Want je hebt echt... ...heel veel windmolens nodig om uh, veel energie op te wekken. Dus is het dan wel waard? Want het kost onwijs veel om die windmolens neer te zetten. Dus ik denk dat het gewoon echt zonde van het geld is. Maar ik denk dat het juist een goede manier is om te combineren. We hebben meerdere vormen van groene energie. En dan ja. kunnen de windmolens daar ook prima bij gebruikt worden. Misschien is het niet... Uh, de, uh, ja, het kan niet gebruikt worden als enige energievorm. Maar het, ik denk dat het uh, gecombineerd heel erg goed kan. En daarbij... Uh, als het in een weiland staat... waar toevallig uh, ja, een paar koeien ook staan te grazen... Uh, dan vind ik het niet heel erg dat er een paar lelijke windmolens staan. Daar heb je er maar toch niet heel veel ze... last nee, van. Ook niet, maar ik. ze maken echt ontzettend hard geluid. Hè. Dat is voor om omwonenden hartstikke vervelend natuurlijk. Nou ja, zou je lekker te slapen en die windmolen... het gaat hard waaien... dan maakt dat ding heel hard geluid. Dan word je gewoon wakker van. Dat is toch super vervelend? Nou ja, ik zou heel eerlijk zeggen... het is natuurlijk niet ideaal om ze midden op het land neer te zetten. Maar zolang we... Um, uh, ja, zolang we er geen ruimte voor hebben ergens anders, moet het ook gewoon daar. Ik bedoel, het is perfect als een soort combinatie uh, van. Uh, uh, uh, wat jij ook zei, van een uh, combinatie met zonne-energie. en met nog andere vormen van nieuwe energie om uiteindelijk. Bedoel, uh, uh, het is ook niet zo dat het nu al kan, maar het is volgens mij een goed begin. Maar op een gegeven moment is, zijn die weilanden ook vol, hè? Dat is even straks moeten ze in je ja, achtertuin gaan staan. Je, nee, maar dat, op een gegeven moment is het vol. Hebben wij hebben steeds meer energie nodig. En wij leven nu nog vooral van kolen en van gas. Als je echt voor die windmolens wil gaan, ja, dan staan ze straks in je achtertuin hoor. Dat lijkt mij vreselijk. Het grootste probleem, denk ik, is toch wel dat het veel te duur is. Wij betalen dat van ons belastinggeld. En vervolgens wordt heel, veel, heel weinig energie uit uh, opgewekt. Dus ik vind dat het gewoon op een andere manier beter kan. Want ja, die windmolens. Dat is toch allemaal hartstikke zonde van ons geld. Wist je trouwens dat de wildlife in Nederland... alle vogels die heen en weer gaan trekken... die snappen dat niet, hè, die windmolens. Die vliegen gewoon door, die hebben één route. Dat deden hun ouders ook. En dan staat daar een windmolen. Die beesten gaan dood. Serieus, er zijn allemaal beschermde vogels. En die liggen gewoon met bosjes om die windmolens heen. Nou, dat is wel sneu. Dat is sneu, maar ik denk dat gecombineerde energie... Uh, de allerbeste methode is. Helemaal mee eens. Helemaal mee eens. Gecombineerde energie, de beste methode. Volgens BNN University dan in ieder geval volgens de verslaggevers van BNN University. Als je het over duurzame energie hebt, dan heb je het over transition town. Towns in ieder geval. Dat, um, ja, dat klinkt een beetje als een science fiction film eigenlijk toen ik het voor het eerst hoorde. Maar het is een netwerk van actieve burgers die allemaal in hun eigen beurt, buurt bezig zijn de boel duurzamer en minder olieafhankelijk te maken. Paul Hendriksen, een van de initiatiefnemers van de beweging. Goedemorgen. Ja, hallo. Goedemorgen. Even die, die term, uh, transition towns. ja wat, Waar komt dat vandaan? Uh, nou, dat komt uh, zoals je al hoort uit Engeland. Uh, daar is het uh, hele idee begonnen in uh, 2006. Um, en uh, ja, we hebben het onvertaald gelaten in het Nederlands. Omdat, uh, omdat het, ja, als je het gaat vertalen, dan kom je op... Iets als uh, uh, stap in transitie of stap in de overgang. En daar hebben we een andere associatie bij. Hè? Ja, bij overgang uh, ja, dat, hebben we inderdaad een andere associatie bij. Dat is, dan is het misschien wel logisch dat die Engelse naam gekozen is. Uh, Oké, okay, uh, op wat voor manier kunnen transition towns ervoor zorgen... dat uh, we op den duur minder olie nodig hebben? Nou, uh, het, het, het werkt zo dat mensen aan de slag gaan in hun eigen omgeving... En uh, ja, rond allerlei deelthema's die allemaal met olie te maken hebben, uh, werkgroepen vormen en uh, in hun eigen omgeving is aan de slag gaan op het niveau van de menselijke maat. Oké, goed. Maar ik hoor nu dingen als werkgroepen op het niveau van de menselijke maat. Ik heb voorbeelden nodig, Paul. Ja, uh, nou laat even een heel duidelijk voorbeeld nemen. Alledaags uh, ons voedsel. En dat komt, uh, uh, als, je, als je naar het gemiddelde bord kijkt in Nederland, dan, uh, dan ligt daar voedsel vanaf de hele wereld. Ja. En dat geslepen met, uh, met voedsel is uh, in heel veel gevallen onnodig om, uh, om een lekkere maaltijd te hebben. Het kan ook van, uh, van uit je, nou, niet alleen vanuit je achtertuin, maar hey, van, van spreekproducten, kan het even goed. En uh, dat scheelt enorm veel kilometers uh, geslepen mm -hmm. en dat dus scheelt veel energie. Oké, okay, uh, dus, dus, dus, dus, dus uh, voedsel hier, van, van, uh, van over de hele wereld hier, uh, verbouwen. Ja, ik, ik, ik stond laatst in een, in een, in een supermarkt uh, en ik was op zoek naar, naar uh, eco-appels. Ja. Die waren niet meer te krijgen. Er lagen wel appels, ja, er lagen eco-appels uit uh, Argentinië en Chili. Mm -hmm. Maar uit Nederland niet. En ik vroeg van, hoe zit dat nou? En die, uh, die supermarktmanager die zei van, uh, ja, sorry, maar ze waren, ze waren allemaal op want uh, ze waren allemaal opgekocht voor de export. Oké. Okay. Ja, Chili en Argentinië. Hè? Dus ik bedoel, dat is een beetje paard achter de wagen. Ja, dat, uh, nee, dat, dat snap ik. Um, het lijkt me wel lastig om de bananen in je achtertuin te gaan telen. Ja, nee, in, een, in een toekomst uh, waarin olie uh, sowieso... Hè, zo, olie gaat, uh, is al schaars aan het worden als je kijkt naar de prijzen, maar het wordt nog veel meer. Uh, in die toekomst zullen we gewoon veel scherpere keuzes moeten maken... in wat, uh, wat we nog wel met olie, uh, met dankzij olie, bij, op, uh, bij ons thuis willen krijgen en wat niet. Ja, wil je een banaan of een uh, ananas of iets anders uh, ja. hebben? Hoe ver is de ontwikkeling ja, ja, ja, ja. van de Transition Towns in Nederland? Sorry. Hoe ver is de ontwikkeling van de Transition Towns in uh, Nederland? Nou, we hebben uh, op dit moment in, uh, in zo'n 80 plaatsen in Nederland uh, zijn er groepen die in verschillende ja, stadia zitten. Hè? De ene die is, uh, is net gestart en de andere is, uh, is met allerlei werkgroepen bezig om uh, langzamerhand uh, het stadsbeeld een klein beetje te veranderen. Oké, okay. dus, dus de uh, twee hebben we er tot nu toe? Nee, nee, een stuk of 80. Ik. Oh, oké, okay, een stuk of 80. Ja, oh, uh, excuus. Nee, en wereldwijd uh, gaat het om uh, vele duizenden inmiddels. En dat, uh, die zitten op alle continenten ook. Mm -hmm. uh, ik heb volgende week uh, in uh, Lyon zit ik uh, met een uh, meeting van, uh, van mensen van over de hele wereld. En dat zijn dus Brazilianen en uh, mensen van de Filipijnen zelfs en Canada. Dus het, uh, ze komen overal vandaan om uh, met elkaar af te stemmen wat, uh, hoe we... Nog, nog beter kunnen uitwisselen en uh, ja, het, het, het makkelijker kunnen maken. En uh, inderdaad, ideeën uitwisselen van wat je van een andere town kan leren. Ja. Um, dan ik me we nog wel af, uh, wat moet er nou gebeuren... ...om volledig onafhankelijk te zijn van olie? Kan dat überhaupt wel? Nou, dat is, dat is maar echt de vraag. Hè. We, hebben, uh, we zitten, als, als je kijkt naar, uh, naar onze samenleving... ...we zitten er letterlijk en verschil met huid en haar aan vast. Uh, want ja, iets van, uh, van 95% van al onze energie... Die, die voor alle producten en diensten is... dat komt uh, op dit moment van fossiele brandstoffen. Mm -hmm. En het is, ook niet, uh, het is ook niet dat het uh, helemaal op is straks. Er zit nog een hoop in de grond. Alleen uh, het is veel duurder om het eruit te halen. En dat betekent dat we er veel uh, slimmer mee, uh, mee om moeten gaan... dan we nu doen. Ja, dus, dus maar uh, uh, kan, het ooit, kan het ooit zonder... Nou ja, we zullen wel moeten, want op een gegeven moment houdt het op. Op is op, en we zitten op een uh, eindige planeet... en dat betekent dat we, dat we op, een, uh, ja, op een veel duurzamere manier ermee om moeten gaan. Uh, en we hebben, we hebben ook altijd zonde gedaan, laten we dat eventjes vooropstellen. Um, het is pas uh, zo'n 150 jaar dat we olie überhaupt gebruiken als, okay. uh, als brandstof. Nou, lijkt me duidelijk. Uh, Paul Hendriksen van Transition Towns Nederland. Dankjewel. Jo. Uh, ik heb het over uh, windmolens. Het is goed dat er meer windmolens bijkomen in Nederland. Daar kan je voor bellen. 0800-1121. Dat heeft Leendert gedaan. Leendert, goeiemorgen. Goeiedag. Goeiedag. Uh, uh, ben je voor of tegen? Voor, zonder meer. Maar het is maar de vraag natuurlijk of ze rendabel zijn. Daar is me nog steeds niet over uit. Mm -hmm. uh, en een veel betere oplossing lijkt mij... is cultuurgewassen verbouwen... Mm -hmm. die uh, oliehoudend zijn, waar eventueel... Uh, Alcohol uit te maken is. Ja. Het grote voordeel daarvan is dat een cultuurgewas vier keer zoveel zuurstof produceert als een hectare bos. Ja. Het is sowieso ook een enorme CO2-binder. Mm -hmm. Dus het heeft alleen maar voordelen voor. Dus het, uh, het houdt ja, ook de opwarming van de hoort. aarde tegen de, met dat uh, CO2-binder. Ja, zeker, zeker. En het uh, argument wat je heel vaak hoort is dat er te weinig uh, landbouwgrond beschikbaar zou zijn. Nou ja, dat is absoluut niet waar natuurlijk, want er zijn nog massas gebieden in de hele wereld mm -hmm. die nog lang niet in uh, cultuur gebracht zijn. Oké, okay. en dan... Uh... Dat blijkt me de ideale oplossing. En het grote voordeel daarvan is ook nog, uh, bij windmolens heb je, je hebt energie wanneer het waait. Maar als dat op het verkeerde moment valt... dat je juist het nodig hebt en het waar niet... dan heb je een probleem. En omgekeerd kan ook het geval zijn gewoon. Okay. En er zit een beperking aan... Energie opstaan in en stroom, natuurlijk. Nog. Maar wat je zei Zo. net, ik, uh, ik ben voor, dus je bent eigenlijk tegen, want je zegt uh, je, nou, groeien, je kan beter moment, van die gewassen. Nee, nee, nee, nee, nee. Op het moment dat het rendabel zou zijn, is het, is het best wel aantrekkelijk natuurlijk. Het zou een goede combinatie zijn met, met wat ik bijvoorbeeld voorstel. Voor ah, net. oké, mooie combinatie. Uh, combineren, ja. dat uh, moet je leren, als het ware. Leendert, ja. dankjewel voor het bellen. Prima. En lekker goed. blijven luisteren. Kees, ja. je, hebt, uh, ja. je hebt ook gebeld over de stelling. Goedemorgen. Goedemorgen, ben ik al. Ja, je bent al hoor. Hartstikke gezellig, ja, naamgenoot. Ja, hartstikke leuk <laughs> joh. Wat vind je van de stelling? Het is goed dat er meer windmolens bijkomen in Nederland. Nou, dat vind ik eigenlijk. Uh, ik, ik ben daar wel voor. Want uh, ja, ik, vind, ik vind het sowieso mooie dingen. Daar, daar zijn mensen het niet altijd helemaal over eens. Mm -hmm. Want als ik dan de Flevopolder Polder inrijd, dan zie ik. Uh, uh, zie het ziet er echt fantastisch uit. een heel park. Uh, net als het jij, thuis, jij vindt het mooi. Jij, jij vindt het geen horizonvervuiling. Nee, dat vind ik dan niet. Zeker niet in zo'n nieuwe Flevolpolder. Maar je moet ze niet overal neerzetten. Niet in je achtertuin dan bedoel je? Er ook uh, drie hele grote loop ik of zo. Dat vind ik dan weer minder. Oké, okay. dat is jij zegt uh, uh, wat ik een beetje begrijp is vooral in parken en niet in mijn achtertuin. Nee, vooral in zo'n grote, nieuwe, platte zeebodem als de Flevolpolder. Maar misschien ook, misschien ook in zee. Een paar kilometer in zee en dat het daar is... Mm -hmm. Want ik, ik was een keer in Frankrijk, daar stonden ze ook. En toen uh, ja, had ik net een nieuwe uh, Vito-busje. En dan gingen we daarin slapen ook en uh, kamperen. Mm -hmm. Maar daar stonden we ook vlakbij zo'n ding. En we waren verzakt, we konden niet weg. En het was een enorme herrie, dat ding, inderdaad. Ja. Oké, okay. dus, de, dus de, de, de, op het moment dat ze allemaal bijvoorbeeld in zo'n park in de Noordzee staan... dan vind jij het wel kunnen, omdat er dan gewoon mensen er ook geen last van hebben. Nee, maar hoe is dat bij je? Ik weet niet per se, per se of je, dan, je vader er nu ook in heeft. Nee, nee, mijn vader bedrijf. heeft er niet één. Um, ik weet ook niet of dat zomaar zou mogen bij ons. Nee, het is, hij kent mensen die wonen uh, op een andere plek in het land en die hebben er eentje. Een, een boer, die is er heel tevreden mee. Um, maar ja, die heeft dus wel een beetje geluidsoverlast uh, ervan. Ja, ja, als je een goed geïsoleerd huis hebt, dan, uh, dan hoor je het niet, denk ik. Ja, ja, ja. allemaal dubbel glas en zo. Ja, maar, maar dan. Ja, dan, dan gaat het... Het kan wel tegen je in gaan werken, inderdaad. Want was het, het, het was echt een enorme herrie, hoor. Toen we in dat busje eronder stonden, ja. Oké, okay, ja, nee, Dus dat, je moet het wel een beetje uit de bewoonde wereld houden. En uh, volgens mij kan dat in de Flevopolder ook wel. Als je boerderij staat aan de ene kant van het weiland... en dan zet je het zo ver mogelijk van alle huizen af. Ja, ja nou, lijkt me duidelijk. Kees, dankjewel voor het bellen. Oké, okay, succes. En, en lekker blijven luisteren. Ja, dat blijf ik doen, hoor. <laughs> Superfijn. Dag, Kees. Ik, uh, um, uh, ik vraag me af wat jij vindt uh, van al die windmolens. Daarom uh, gaan we even de straat op. Ik vind het horizontvervuiling. Ja, windmolens ben ik helemaal voor. Uh, schonere energie, uh, daar uh, heeft de wereld behoefte aan uh, volgens mij de komende jaren. Dus uh, helemaal goed. Juist, ja, dat dus ja. vind ik de goede oplossing. Ja, dan we stroom goedkoper. Daar ben ik heel blij om. En het is een hele goede uitvinding. Als je tegenwoordig rijdt hier richting Almere... En dan zie je niks anders dan die, die rotdingen staan, vind ik. Nou, ik vind het een beetje vervuiling van de, van de natuur, hoor. Het moet niet tegen de uitvindingen zijn. hè? Dat is een prachtige uitvinding. Eerst hebben we de gewone molen en dan hebben we de windmolen. En als je dan leest in de krant dat het eigenlijk maar zo weinig oplevert... van stroom, zeg maar, voor de mensen. He, dat het dat, dat, dat groene stroom maar iets van een derde is van alle stroom... denk ik van, nou, waarom dan al die molens... Ja, als het niet midden in de stad op de dam komt. Uh, uh, boeren hebben genoeg ruimte, dan kunnen er kunnen nog best wat windmolens tussenin staan. Ja hoor, ik vind het gewoon een rodding, ik vind het geen gezicht. Horizonvervuiling. Dat Horizonvervuiling of duurzame energie. Ja, de windmolens, hè? Uh, ja wat heb je eraan? Uh, Fleetwood Mac die, uh, wil ze in ieder geval uh, overal. Wat een slechte aankondiging: everywhere. Dat, uh, is die bezetting van Fleetwood Mac toch vaak veranderd, zeg. 16 verschillende bandleden hebben ze gehad uh, door de jaren heen. Uh, en, en toch uh, kregen ze het voor elkaar om uh, allemaal leuke muziek uh, te maken. Uh, nou ja, dan doe je wat goed. Hè. En vooral die uh, Mick Fleetwood uh, die daarachter zit. Uh, die kan het dus wel. Everywhere Fleetwood Mac uit 1988. Ja, we hebben het over windmolens. Wat vind je ervan? Uh, is het goed voor de duurzame energie of zijn het horizonvervuilers? Nou ja, zoals ik net een beetje heb gehoord, de meningen zijn verdeeld. Lang niet iedereen is blij met windmolens. Zeker, dat merk je als er dan weer ergens een windmolen geplaatst wordt... dat de omwonenden toch wel beginnen te, te klagen. Ook zouden de windmolens verstoringen veroorzaken bij uh, elektrische apparaten. Bijvoorbeeld bij, ja, modelvliegtuigen. En daarom uh, is Martijn van BNN University de lucht ingegaan met een modelvlieger om uit te zoeken of ze uh, nog wel vliegen met een windmolen in de buurt. Ja, hier zit een uh, 36cc benzinemotor motor op. Het ziet ingewikkeld uit. Wat moet er nu gebeuren voor zo'n ding de lucht in gaat? Ja, uh, allereerst moet je alles controleren of het functioneert. Pre-flight checks die je ook in een groot vliegtuig hebt eigenlijk. Ja, dat klopt. Je begint uh, te kijken of, alle, of je bijvoorbeeld alle stekkertjes goed hebt aangesloten en zo. Want het is vrij vervelend als je omhoog wil en je stuurt omhoog en dan gaat naar beneden. Dus dat soort dingen moet je checken. Nou, en ja, je wil, je wil liever niet dat hij in de start uh, dat afslaat en, uh, en crasht, want dan uh, ben je ook centjes kwijt. Om hoeveel gaat het dan eigenlijk? Ja, dat ligt er een beetje aan hoe je in het spelletje speelt. Als je kleine vliegtuigjes hebt, zijn die over het algemeen wat goedkoper. Deze is wat groter, dus over het algemeen zijn die ook wat duurder. Maar tweedehands gaat hier, ja, ik denk toch dat je het hebt over een uh, 700 euro ongeveer. Dus je gaat nu eerst een rondje taxi. Ja, kijken of die niet aflaat. Ja. Nou, een taxi ziet er voor mij goed uit, toch? Ja, voor jou wel. Nou, zullen we nog maar eens uh, de lucht insturen? Je start richting het water, hè? dus uh, als die motor afslaat... Dan, uh, dan gaat die het water in. Dat is erg vervelend. Er zit allemaal elektronica in. En, uh... Is het alles gebeurd? Ja, dat gebeurt er heel vaak. Ha, kijk, sensatie. Ziet dat er goed uit? Ja, hij ziet er prima uit. Hij, uh, hij klimt goed en... Uh... Als hij nu uitslaat, uh, afslaat, is er in principe niks aan de hand, hè? dan kun je hem zwevend wel landen. Terwijl als de wind zeg maar 90 graden draait nu, dan komt, uh, ja. dan komt de wind van, uh, van de molens naar ons toe. En dan heb je kans dat er achter die molens dat er best veel turbulentie zit. Ja, als je, daar moet je ook rekening mee houden. Het is niet dat hij in één keer keihard naar beneden gaat? Nee, je kunt hem zwevend landen, behalve als je, als je te laag zit, hè? dan heb je geen ruimte meer en dan is het, uh, is het feest voorbij. Ja, je moet wel geconcentreerd blijven, hoor. Dus, uh, zeker zo'n eerste landing, dan moet je altijd weer even de wind goed inschatten en zo. En dan, uh, ja. Dus ik ga nu proberen te landen? Ja. Nou, wat vond je ervan? En hij staat. Hij staat hartstikke mooi. Goed nieuws is dus voor de modelvliegers hier in Almere. Ja, geen spanning en sensatie voor de luisteraar. Het vliegtuig staat gewoon aan de grond. Start Kees Dorrestein. Straks in start laten wij basisschoolleerlingen oude arcade games spelen. Je, je kent ze misschien wel, Pac-Man uh, of zo. Uh, uh, om te horen of zij die net zo leuk vinden als de nieuwe spelcomputers van tegenwoordig. De Playstations, de Xbox, uh, de, de Wii's. En onze trendwatcher vertelt wat hip en happening wordt in 2014. Eerst uh, naar het nieuws op Twitter. GTA 5 is daar populair. Het is weer een uh, tijd om wetten te overtreden. Het is namelijk een uh, computerspel. Uh, Rockstars populairste game, GTA 5 dus. En die komt morgen uit. 200 miljoen euro heeft die gekost. Maar ik heb al een beetje gekeken op Twitter. Gamefans, die kijken er heel erg naar uit. Hashtag Appelpop doet het ook goed. Het uh, grootste gratis festival van Nederland uh, vond vrijdag en zaterdag weer plaats in Tiel. En kon onder andere, uh, kon onder andere gefeest worden op Kensington, Bluff, De Opposit en uh, Laura Jansen. Laura Jansen dus. Uh, vandaag uh, is ook de slotetappe van de Vuelta. Hashtag Vuelta is daar een populair. De, het is een beetje de Tour de France van Spanje. Hè? Grote wielerronde. Uh, als de Amerikaan Chris Horner in Madrid uh, de finish passeert... is hij de oudste winnaar, want het is eigenlijk al bekend wie er gaat winnen... van een uh, grote ronde in, uh, in de geschiedenis van de wielersport. Hij klopt daarmee 4-min uh, uh, Lambot... die in 1922 op 36-jarige leeftijd de Tour de France won. Dan eventjes de geschiedenisboeken in. Wat is er zowel vandaag gebeurd in het verleden? Je zou nu bijna niet meer zonder kunnen. Maar zo heel lang bestaat dat ding nog niet. En als ik het over dat ding heb, dan heb ik het over de zoekmachine van Google. Die werd vandaag in 1997 gelanceerd. Als je het niet gelooft, nou ja, Google dat dan maar. Vandaag in 1975 bracht Pink Floyd een van hun, hun bekendste albums uit, Wish You Were Here. Leuk album, onder andere bekend van de gelijknamige hit Shine On You Crazy Diamond. When a cold steel rail, a smile from a veil, do you think you can tell? Dat altijd hoog in de, de top 2000 aan het einde van het jaar. En uh, is een heel lang nummer trouwens. Uh, uh, nog een lancering, die van de Zond 5. Uh, de wat? Ja, de Zond 5. De eerste ruimtevlucht uh, rond de maan die ook echt terugkeerde naar de aarde. Op 15 september 1968 begon het aftellen en werd dat ding de lucht ingeschoten. Uh, dan naar de verjaardag. Jacques Tancona. gefeliciteerd. Uh, hij wordt vandaag... 76 jaar. Party animal Prins Harry... heeft weer een goede reden voor een feestje. Hij wordt vandaag 29. En uh, nou, Ik weet niet of hij straks nog aan het party is. Want hij gaat, ik, ik hoorde... dat hij um, uh, een, een relatie heeft... en misschien op het punt staat om te trouwen zelfs. En Heidi Montage... je weet wel, die van The Hills... Uh, mag ook een cadeautje uitpakken vandaag. De Amerikaanse tv-persoonlijkheid... actrice, zangeres en natuurlijk... Uh, plastisch chirurgieverslaafde... wordt vandaag 27 jaar... Hipperdepiep, gefeliciteerd. Dan uh, nog eventjes naar uh, het weer. Uh, even kijken hoe het ervoor uh, uh, staat. Uh, het is uh, uh, een, uh, een beetje regenachtig, uh, een beetje droog. En uh, uh, ja, dat uh, uh, zal de hele nacht nog wel eventjes uh, aanhouden.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 Make me away way up high I feel good yeah. Uit 2010, Crystal met Golden Days. Die trouwens, zij kan trouwens ook heel goed reclames inzingen. Als je een beetje weet hoe ze klinkt, moet je er maar eens op letten. Zij zingt heel veel dingetjes in, want ze is gewoon een hele goede zangeres. Start, Kees Dorrenstein. De allereerste Mario en Donkey Kong, maar ook Space Invaders. Je weet wel, er kwamen van die ruimteschepen naar beneden. En dan moest je met zo'n uh, soort van uh, bladje met een, uh, die kogeltjes schoot heen en weer van rechts naar links om al die sche scheepjes. Naar beneden te schieten en Pac-Man is het trouwens ook. Dit weekend staan er honderden oude arcade games bij beeld en geluid in Hilversum. BNN Universities Jolien roept de hulp in van vier jonge game-experts. En als ik het heb over jonge game-experts, ga dan even terug naar de basisschool. Zo jong zijn ze om een highscore daar neer te zetten. Maar vinden Maartje, Steffi, Kasper en Bobby die oude spellen nog wel leuk eigenlijk? Vertel eens, wat hebben jullie thuis nou allemaal voor spelletjes? Nou, ik heb een Playstation 2. Daar hebben we heel leuke spelletjes op. Mijn vaders iPhone, alleen daar mogen wij niet op. We hebben een DS, die is van mij. Een iPad en er staan heel veel spelletjes op. Movie Star Planet, Mummy-spelletje, Super Surfers. Echt heel veel. Ja, en nu gaan jullie dus echt hele ouderwetse spellen uitproberen. Dus ik zou zeggen, nou, ga even oefenen, kom ik zo bij jullie kijken. Get ready, get set, go! Poppet en Dolle, jij bent een van de initiatiefnemers van deze beurs, maar je bent zelf eigenlijk nog helemaal niet zo oud. Dus je bent niet opgegroeid met deze games of zo. Hoe ben je dan hierbij terechtgekomen? Nou, ik ben opgegroeid met de jaren '90 games. Dat heb ik nog net een, een beetje kunnen meenemen. Ja, de jaren '80 games ja, daar heb ik eigenlijk helemaal ja, niet zoveel mee. Toen was ik twee of drie jaar oud. Maar toch vind ik die heel erg leuk, omdat ze er ja, super mooi uitzien. En denk je dat uh, kinderen die opgegroeid zijn met iPads en met echt alleen maar nieuwe games, denk je dat zij dit soort spellen ook leuk vinden? Ja, dat denk ik eigenlijk wel, want uh, ja, de gameplay is eigenlijk niet heel erg veel veranderd als je het vergelijkt met iPad-spelletjes. Het zijn nog steeds uh, vrij simpele spelletjes die je eventjes speelt. En ja, nu heb je zo'n hele kleurrijke kast erbij. Dus ik denk zeker dat kinderen dat grappig vinden. <tied> Wat is je precies doen dan? Je, uh, je bent een vliegtuig, je probeert uh, allemaal mannen te doden en je zit in een soort van ding. Als je je stuur beweegt, dan ga je zelf ook helemaal heen en weer. Mag ik zo een potje tegen jou spelen? Ja. Oké, okay, welke ben ik? Ik ben, ik ben, ik ben die rode en jij bent die blauwe. Wel, welk knopje doet wat? Vertel uh, eens. Alle, alle knopjes zijn gewoon vechten. <laughs> alle knopjes zijn vechten? Ja, nou, dat kan gewoon alle knopjes tegelijk drukken. Oh jee. Oh, volgens mij ben je me helemaal in aan het maken nu. Welk spel ben jij nu aan het doen? Dat uh, weet ik eigenlijk niet. Volgens mij is dit een soort van schietspelletje. Ja. Want wat moet je precies doen? Je moet allemaal deze zelf um, doodmaken. De en dan kom je bij een volgend level. En in welk level zit je nu? Ik zat in level 2. Ik zit in level 2. En je dacht even dat je af was, hè? Ja.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 Ja, daar zou je al je andere spelletjes voor in willen ruilen? Nee, niet met deze. Want die, daar heb ik zelf voor gespaard. Oké, okay, en jij? Ik zou ook die beweging willen. Ja, en dan al je andere spelletjes inruilen? Of, of als je dat moet doen, dan niet meer? Nou, ik wil het wel voor zo'n ding. Ah, de oude spelletjes kunnen dus nog steeds wel een beetje concurrentie leveren. Leuk, op de retro game experience kun je dus allerlei van die oude games uitproberen in beeld en geluid. Maar uh, ja, ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik had geen arcadekast in, uh, in mijn huis staan toen ik klein was. Veel te duur natuurlijk. Um, ik ben benieuwd, met welke pop of puzzel speelde je als kind het liefst? Waar lag er bij, wat lag er bij jou in de speelgoedkast? Ja, toen ik heel jong was, uh, baby Annabelle. En later heb ik heel veel met mijn Nintendo DS gespeeld. Uh, ik speelde vooral veel met, uh, met, geloof, met de hondjes op, uh, op je Nintendo DS. Daar moest je dan voor zorgen. Het ging niet altijd even goed, uh, overigens, maar... want dan had ik er thuis geen zin in. En dan opende ik hem en dan uh, zat hij helemaal onder de vlooien. Ja, een dinky ja, omdat ik niets anders had. Ja. <laughs> dus het was leuk. Een puzzel. We hadden een puzzel van Tom Poes. Oh ja, en uh, de jonge Plaatjes uitknippen. Van de dionne vijfling En dan kon je die popjes van papier iedere keer een ander uh, jurkje aandoen. Ja, verder hadden wij eigenlijk niet veel speelgoed. We waren niet zo verwend. Nee. Auto's. Ja, omdat ik een echte jongen ben, denk ik. Dat was het enige. Ik had een heel lief eh, negerpoppetje, noemden ze dat. En er eh, dus zaten krulletjes op, ge, ja, op getekend eigenlijk. Dus eh, ik geloof dat dat mijn favoriete was. Duplo. Ja, daar kon dan was ik heel creatief al mee bezig. Kon ik lekker huizen bouwen en dan kon ik uren zoet zijn. Hé, maak dan? Als je van borsten houdt, moet je deze clip even bekijken op YouTube. En dan de ongecensureerde versie. Als je niet van borsten houdt, moet je de gecensureerde versie kijken. Uh, alhoewel, dan zie je ook wel aardig wat Blurred Lines van Robin Thicke. Je luistert naar Startup Radio 1. Het is uh, na iets uh, acht minuten voor zes uur. Ik heb net even met onze trendwatcher gebeld. Want de trendreden is geweest in 2014. En hij heeft daar even een paar voorbeelden uit uh, gelicht... van wat de trends van volgend jaar worden. Zo uh, staat er onder andere in The Rise of the Cloud. En dan denk je, wat is dat? Nou, dat is bestanden opslaan op het internet. Niet meer op je laptop. Als je computer crasht, niks aan de hand. Want je hebt alles op internet staan. Delen is het nieuwe hebben, heeft daar ook een beetje te maken, mee te maken. Hè? Sharing is caring. Alles zoveel mogelijk delen. En de power of the social web, of social media, is natuurlijk al een paar jaar trending. Maar die gaat nog meer Doorzetten. Maar ja, trends, ja, die gaan ook weer heel snel over, denk ik. Uh, even terug in de tijd hoor. Crocs was op één punten uh, populair. Coupsolei. Je weet wel van die blonde stroken in je haar. Er was geen boyband die het niet had. Ux. Oh jee, uh, Ux. Ik hoop dat die geen trend meer worden deze uh, winter. Vind ik persoonlijk niet zo mooi. En broeken met wijde pijpen, even terug naar de jaren zeventig. Eh, of dat, dat ene pilletje op een fout feest. Is er nu natuurlijk ook nog best wel eh, trending. Ik ben benieuwd aan welke trends heb jij meegedaan. En eh, heb je er stiekem niet gewoon heel veel spijt van? De skaterlook zeg maar. Nu Met van die hele grote, lompe schoenen over straat. En die hele waaie broeken. En nu denk ik dan van, hmm, had ik dat maar niet gedaan. maar uh, Ik ben op een gegeven moment in het... Ik ben de tweede van de middelbare school uh, gestopt met een rugtas te dragen en dan ben ik ook gaan op die schoudertassen, handtassen eigenlijk, voor meisjes. Nou, ik was het heel stom, want uh, ja, dus er sterft gewoon één schouder van je af als je dan uh, maar op de schouder eigenlijk al je boeken draagt. Het is anoniem. <laughs> Jawel, dat heb ik toch wel, ja. XCC. Dat ja. was een hype doen. Nee, meestal bepaal ik zelf wat ik wil of wat ik doe, dus nee. Ja, mm, yeah. like Max. Dat was toen heel erg in. En daar heb ik mee, mee ja, uh, gehaald, nooit aangedaan. Ja, ik vond ze bij mezelf toch niet zo, uh, niet zo leuk, maar bij anderen wel. En uh, 90 euro verspild voor niks eigenlijk. Nee, ik ben nooit zo modebewust bewust geweest. Toen nog jong was hè? meegedaan. Ja. ja, wat in de mode was. En dat kochten dan. Ik denk wel, maar ik zet de piek uh, waaraan. Maar, uh, ik was in ieder geval blij in mijn tijd dat de Beatles kwamen met lange haren en moderne kleding.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 vervlogen trendsetters gesproken. George Michael. 1998. Hij heeft wel vaak het nieuws gehad. Uh, elke keer dat hij naar buiten ging uh, de heren -wc in of het balkon op. Als je wil weten wat hij daar gedaan heeft, uh, zoek het eventjes op. Op Google. George Michael, balkon, afbeeldingen. Dan zie je dit wel. Go outside dus. Uh, van uh, George Michael. Ja, het is uh, bijna zes uur um, hier bij Start uh, op Radio 1. Um, als ik zo naar deze week kijk, uh, dan is, uh, denk ik, het hele nieuws rondom Syrië mijn hoogtepunt. En uh, waarom zeg ik dat? Nou, ik heb dus een, uh, een, een, een, ja, een hele mooie reportage gemaakt voor BNN Today. En uh, die, uh, uh, die, die ging over de macht van Poetin. Um, dat was mijn hoogtepunt, maar... Oh, um, uh, dat was mijn hoogtepunt. En uh, uh, ja, ik wil graag ook wel even weten wat uh, jouw hoogtepunten zijn. Dat kan op uh, Twitter. Uh, hashtag start of Radio 1NL. Dan zie ik uh, dingetjes uh, voorbij komen op, uh, uh, op Twitter. Zie ik jouw mening ook horen. Straks in het uh, volgende uur uh, hebben wij onder andere een sportbelletje met Koert Westerman. Even uh, een update uh, van, het, uh, uh, van het laatste voetbalnieuws. Want er is heel veel gebeurd. Uh, bijvoorbeeld uh, met Gareth Bale... Bekswolle staat nog steeds de eerste. En Oranje die gaat naar het WK. Dat, uh, <laughs> dat vind ik leuk. Dus daarom ga ik eventjes uh, bellen met Koert. En uh, ze was er ook de open dag van de Johan Cruyff Foundation. En uh, BNN University RS Media is daar naartoe gegaan. Um, en dat zijn natuurlijk allemaal kinderen met een beperking. Of die in een rolstoel zitten. En uh, die dan toch kunnen sporten dankzij dat. Dus even uh, kijken wat ze daar uh, ja, gezien heeft. En um, uh, Johnny Cash... Die is uh, afgelopen week was hij tien jaar dood. We hebben een hele groot fan op de redactie uh, zitten en uh, zij is uh, um, naar uh, de soort van de Johnny Cash tribute gegaan in uh, Paradiso. Daar hebben allemaal grote Nederlandse muzikanten die hebben daar wat uh, gespeeld. Zo direct uh, uh, dus uh, van uh, uh, zeven. Nee, van 6 tot 7 gaan we lekker door uh, met uh, start. En je kan dus reageren op Twitter, Radio 1NL. Um, zo direct de trending topics, topics en het nieuws van Patrick Holtkamp. En ik heb er zo het idee dat hij het over uh, Franse minister van Buitenlandse Zaken gaat hebben. B -M -M.